De tuinman. Vijf kilometer van de gekke drukte van de stad Londen vandaan... was er een kleine stad, rustig, groen en mooi... waar alle edelmannen en ministers hun zomerverblijven hadden. Dit is het verhaal over het meest geroemde huis van ze allen. Eén die mooier was dan je je kon voorstellen. Hun tuinman Larsen zorgde enorm precies voor de tuinen... Zijn oneindige passie voor het tuinieren zorgde ervoor... dat zeldzame bloemen langs de stenen paden groeiden... en de heldere stenen muren bedekten. Heerlijk fruit hing in grote bossen bij elkaar op sterke grote bomen... en de beste groenten groeiden in de uitgebreide keukentuin... de zeldzaamste planten die in enorme broeikas groeiden. Dit landhuis was een statement van natuurlijke schoonheid... En de eigenaars waren er trots op. Ze zorgden ervoor dat ze elke zomer het landgoed bezochten. Wat hebben we toch een prachtig landgoed. Oh, alle moeite die we erin moeten stoppen om het te onderhouden. Maar het is het harde werk waard. Want het landgoed heeft de naam van onze familie. Wat we ook doen is maar weinig in vergelijking tot wat voor eer het landgoed ons brengt. Uwe hoogheid, heer. Welkom. Hallo, Larsen. Wat heb je dit jaar voor ons? Heer, ik verzocht de Indiaanse mango's nu al vijf jaar lang. Het fruit vraagt om een speciaal soort grond en een speciale manier van bewatering. Ik heb maanden besteed aan het studeren hoe te laten groeien, maar... Dat is genoeg, Larsen. Hebben we een gewas? Oh, ja, hier is het. Ik heb de beste voor je geplukt Ik heb ze zelf geplukt Perfecte vorm en perfecte grootte Ik zou willen dat je zou wassen, Larsen Oh, oh, sorry Ik heb net wat zitten graven Voor deze radijsjes uit Frankrijk Snij ze open en laten we even kijken Of de mango's enigszins goed zijn Je had ze al gesneden moeten hebben, Larsen Het spijt me, mevrouw Ik zal... Ga je wassen Zijn ze goed, heer? Vrouw? Ze zijn best goed. Heer, Zijne Hoogheid, heer Cornwall, is hier om je te zien. Oh, laat hem binnen. Ik ben al binnen, mijn vriend. Hallo, goed om je te zien. Zijn dat Indiaanse mango's? Nou. Mmm. Deze zijn heerlijk. De beste die ik ooit heb gehad. Wanneer ben je naar India geweest? Deze komen niet uit India. Het lukt er, Larsen, om ze hier op ons land goed te laten groeien. Larsen, jij bent echt een magische werker. Larsen, moest je niet in de tuin gaan werken? Oh, uh, ja, mevrouw Meredijsjes. Ik zeg je... Je mag de tuin ingaan, Larsen... Uh, ik zeg het je, het is zo vermoeiend om het landgoed te onderhouden, dus uh, Ik word zo moe. Nou, ik ben hier om jullie allemaal uit te nodigen voor een samenkomst morgenavond. Ik hoop dat jullie ook kunnen komen. Het zal een eer voor ons zijn, heer Cornwall. We zullen er zijn. En mag ik wat van die mango's meenemen? Larsen is een echte meester. Het is niet Larsen, maar eerder de zegeningen van onze voorouders op dit land. Neem zoveel mango's als je wil. Ik zal ze meteen laten inpakken. De volgende avond gingen de heer en de vrouwen naar het huis van Lord Cornwall. Er was erg veel eten en de gasten kregen appels en peren geserveerd... die absoluut de lekkerste waren die iedere gast ooit had gehad. Echt, deze dus de appels en peren zijn ontzettend lekker. Zijn deze van je landgoed? Wie is je tuinman, heer Kornmal? Oh, ik heb geen tuinman. Ik zoek er een. De zijn van de fruitboer genaamd John op de lokale markt. Hij zei dat hij het fruit speciaal voor vanavond had gehaald. Nou, de fruitboer kent zijn fruit goed. Absoluut exotisch. We hadden fruit uit jouw tuin verwacht, heer Maxwell. Heer Maxwell ging als een beledigd man naar huis. Vraag Larsen om meteen naar me toe te komen. Ja, heer. Larsen moet echt beter zijn best in de tuin gaan doen. Je vroeg naar me, uw hoogheid. Nou, we hadden net de meest mooie, lekkere appels en peren bij heer Cornwall. Je moet naar de fruitboer gaan. in het Jan van de lokale markt en hem vragen waar hij het fruit vandaan heeft gehaald. En dan erachter komen wie de boer is en hoe hij het voor elkaar krijgt ze zo lekker te krijgen. Uh, John? Van de lokale markt? Nou, ik heb hem vanmorgen een stapel verkocht. Hij zei dat hij appels en peren voor een speciale samenkomst vanavond wilde. Ik had geen idee dat het dezelfde samenkomst was als die waar jullie naartoe gingen. Dus die appels en peren kwamen uit onze tuin. Kun je het bewijzen? Oh, oh ja, hier is de rekening van verkoop, heer. Ik probeerde een speciale combinatie van aarde en mest om het fruit groter te krijgen en. Larsen, je had ze ons eerst wel mogen laten proeven. M maar ik heb ze aan jullie gegeven de vorige keer dat jullie hier waren... en toen zeiden jullie dat ze best in orde waren. Genoeg, Nu haal ons wat meer van dat fruit... en we zullen mannen ervan naar al onze vrienden sturen... en hen zeggen dat ze uit onze tuin komen... met de zegeningen van onze voorouders. Echt, Larsen? Je moet voorzichtiger zijn met deze dingen. Ah, oh, ga nu verder... Laarsen, je bent de hele dag en nacht in deze tuin. Het is vanwege jou dat de tuin het mooiste landgoed van het hele land is. En toch hebben ze nooit een complimentje over voor je. Oh, hé. Hey. Oh, het inpakken is klaar. Nu kan ik gaan en de blauwe lotussen zien. Blauwe lotus? Ja, en maak je maar geen zorgen erover. Zolang ze mij maar laten doen in de tuin wat ik wil, is alles goed. De volgende ochtend ontving heer Maxwell een dringend bericht. Koning en prinses wilden dat hij meteen naar het paleis kwam voor wat belangrijke zaken. Wat is het, liefste? De koning en prinses hebben me onmiddellijk op het paleis ontboden voor zaken omtrent Alabama. Je moet nu meteen weggaan. Ik zal je helpen inpakken. Nou, moet ik niet een cadeau voor de prinses meenemen? Ma. Heb je tijd om iets voor haar te gaan halen? De prinses is een kenner van zeldzame bloemen. Haal Larsen hier. Dus Larsen werd gevraagd om een zeldzame bloem uit de tuin te halen... en hij liet zijn blauwe lotus aan heer Maxwell zien. Weet je zeker dat het zeldzaam is? Oh, ja, uw hoogheid. Het groeit alleen in de hoogste bergen van India en Tibet. Maar ik... Genoeg. Larsen de Beluide. Meloene. Meloenen. Ja, de koninklijke chef vroeg me wat meloenen naar het kasteel te sturen. De koninklijke familie genoot van onze meloenen afgelopen jaar. Heb je bewijs dan? Oh, hier is het berichtje. Dat de koninklijke chef me stuurde deze ochtend. Je had het ons eerst moeten laten proeven. Gedaan, mevrouw. Maar u zei dat ze best in orde waren. Vorig jaar mislukte de oogst van de tuinman. Dus vroeg hij me om een paar en presenteerde het aan de chef en de koninklijke familie. Raak nu niet in de bar. Je moet nu gaan, liefste. Dag, liefste. Doe de meloenen in de koets. Heer Maxwell gaf de bloem aan de prinses. En ze was verrukt. Ze deed de bloem in een kristallen kom. Precies in het midden van de conferentietafel. Maar een jaloerse hoveling zei er wat over tegen heer Maxwell. De bloem die je aan de prinses gaf is nogal gewoontjes. Is dat zo? Je moet Larsen je niet zo voor de gek laten houden, heer Maxwell. Er is een tuinman die ik ken die veel beter is dan Larsen. Je zou hem in de plaats moeten inhuren. Heer Maxwell was erg kwaad om te horen wat de hoveling had gezegd. Hij ging terug naar zijn landhuis om Larsen recht te zetten. Toen hij het landhuis bereikte, sprak Larsen in de tuin met Lady Maxwell. Larsen? Laat me deze oude boom alsjeblieft weghalen. Ik zal een strook met haven laten groeien. En veel vogels zullen dan in de tuin komen om te eten. En de tuin zal dan vol zijn met een vrolijk gekwetter. En het zal tot leven komen, met levendere kleuren. Deze bomen hebben hier altijd al gestaan, Larsen. ...nog van voordat jij hier kwam. Je zal ze niet aanraken. Maar heer, ik dacht... Vergeet niet, Larsen. Deze tuin is van onze familie. Hoe durf je te beslissen hoe het moet draaien? Het spijt me, heer. Je blijft hier niet langer. De goede hoveling stuurt een andere tuinman naar ons... ...en jouw diensten zijn hier niet meer nodig. Heer! Je gaf me een normale bloem om aan de prinses te geven. En noemde het zeldzaam. Nu moet ik een brief aan haar schrijven om excuses te maken. Maar heer? Ik herhaal het niet meer. Ga nu! Dus moest Larsen het landgoed verlaten. En ook de prachtige tuin die hij jarenlang met zoveel liefde en zorg had verzorgd. Ondertussen schreef heer Maxwell een excuusbrief naar de prinses. Uwe hoogheid. Het spijt me erg om u te informeren... dat de blauwe lotus die ik aan u gegeven heb... tijdens mijn recente bezoek aan het paleis... niet zo zeldzaam was als ik had gezegd. Mijn excuses voor deze fout. En ik hoop dat u me kan vergeven en kan begrijpen dat ik het niet wilde dat ik opzettelijk verkeerde feiten aan u gemeld heb. Met vriendelijke groeten, heer Maxwell. Beste heer Maxwell, ik weet dat de bloem die u aan me gaf inderdaad een zeldzame was. Zelfs al zou het normaal zijn in India en Tibet is het zeldzaam in ons gedeelte van de wereld het is echt ongelooflijk dat je tuinman Larsen het kon laten groeien in ons klimaat. Alleen al daarvoor verdient hij applaus. Ik heb zoveel over uw landgoed gehoord en de tuin van Larsen dat ik het heel graag wil bezoeken. Omdat het al laat in het jaar is, stel ik voor om volgende zomer te komen... als het op geen enkele andere manier een probleem voor je is. Met vriendelijke groeten, prinses Flora. Enorme voorbereidingen werden gedaan voor het bezoek van de prinses. Nieuwe zaden werden aangeschaft. Nieuwe bloemen gekocht. Alles met een nieuwe tuinman... omdat de Maxwell's het nooit zagen als de tuin van Larsen. Het was altijd van hen en van hen alleen. Ondertussen had Larsen werk gevonden bij heer Cornwall... en deed zijn magie in de tuin van heer Cornwall. Een jaar ging voorbij... En het was weer zomer. En de Maxwell's wachten op de aankomst van de prinses. De prinses bereikte het kleine stadje. Stop, koetsier, stop. Een haven waar de vogels kunnen eten. Alleen Larsen had dat kunnen bedenken. Dit moet simpelweg de plek zijn. Uwe hoogheid, ik ben behoorlijk zeker... dat het landgoed van de heer Maxwell een stukje verderop is. En ik weet zeker dat dit het landgoed moet zijn. Dit moet de mooiste tuin in het hele land zijn. Dit kan alleen door de goede Larsen gemaakt zijn. Larsen, ben jij dat? Ja. Ik ben prinses Flora. Prinses? Het spijt me, mevrouw. Ik moet me wassen. Het laat alleen maar zien met hoeveel passie je jouw werk doet. Heb je mijn Favoriete meloenen? Ja, ik zal ze meteen laten halen. Ondertussen had de koetsier een bericht naar heer Maxwell gestuurd dat de prinses was aangekomen. Ze haastte zich naar het landgoed van heer Cornwall. Prinses Flora, uw hoogheid. Ons landgoed is wat verder de heuvel op. Oh ja, Larsen is hier. Toen werd prinses Flora verteld hoe Larsen weg was gestuurd... omdat hij een normale bloem aan de prinses had gegeven. Prinses Flora luisterde. Ze was slim genoeg om te beseffen... dat de Maxwell's nooit Larsen zijn grote talent... en zijn liefde voor de tuin hadden gewaardeerd. Ze besloot het meteen recht te zetten. Larsen... Jij bent een geweldig getalenteerde en gepassioneerde tuinman. En ik geef jou een tuin en landhuis voor jezelf, waar je alle tenieren wat je wil kan doen, op welke manier je ook wil. En je zal uit de koninklijke schatkist betaald worden. Laat iedereen die je tuin ziet het noemen, Larsens Paradijs. En dat is hoe het over het hele land bekend zal worden. Uiteindelijk kreeg Larsen de waardering die hij verdiende.